5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De uitbraak van Q-koorts heeft veel geld gekost, 161 tot 336 miljoen euro. De Stichting Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De meeste schade werd veroorzaakt door ziekteverzuim en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte naar schatting 34 miljoen.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 Good morning, sunshine, there's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine, so happy to be my Ding, ding. En ze hoorde je dan uh, Good Morning Starshine van Oliver uit 1969. Goedemorgen allemaal. Dit wordt het laatste uur de nacht, vind ik anders hier bij de vader op Radio 1. Met in dit uur aandacht voor uh, John Hyatt. Want vorige week toen liet ik je een track horen van John Hyatt. Een track van zijn jongste, CD Dirty Gene en Mudside Hymns. En ik heb een vraag gesteld over John Hyatt en toen kon je de cd winnen. We gaan bekendmaken wie die prijs heeft gewonnen. Die John Hyatt-cd, want dat was de prijs. En verder heb ik voor je in de aanbieding een andere cd... met als titel Scherp de Zeis. En dat is de nieuwe cd van de dijk. Ook die valt te winnen. En daarover ga ik straks een vraag stellen aan Han... Het eind van dit uur heb ik iets nieuws voor je. Iets nieuws van Tom Waits. Jawel. Maar eerst even die grote hit van uh, de Belgische Australië... of de Australische Belg, Gauthier. En luister vooral naar het begin.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 Staalzangeres Kimbra daarbij. Somebody that I used to know een grote hit op dit moment voor deze Gucci. Uh, nou, luister nog eens even naar dat begin. En luister nou eens even naar het begin van een hele oude plaat van de Braziliaanse gitarist Luiz Bonfa. Inderdaad, daar heeft hij het vandaan gehaald. Daar heeft hij het van gesampled. Gautier, Somebody That I Used to Know. Het begin, dat is ook het begin van uh, een compositie die heet uh, Sevilla. En dat is uh, gecomponeerd door Luis Bonfa, een Braziliaanse gitarist. Vooral bekend was hij tijdens de uh, jaren 60 in die Bossa Nova periode. De man leeft niet meer, die is uh, in 2001 overleden. Maar wat ik je niet hoor, dat maakte hij in 1967 voor de langspeelplaat Luis Bonfa Place. Great songs, Sevilla. Dus de sample die je dan weer kan terughoren in dat Somebody That I Used to Know van uh, Gotye. Dit wordt een compositie van John Hyatt met een jazzachtige benadering. Zij komt oorspronkelijk uit uh, Paramaribo. Je gaat luisteren naar Denise Janna. Have a little faith in me. When the road gets dark And you can no longer see Just let my love throw a spark And have a little faith in me And when the tears that you cry Are all you can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 Have a little faith in me Je kon horen uh, Have a Little Faith in Me, een compositie van uh, John Hyatt... I'm mm -hmm. Jeans en bedside hints. Je hoorde de stem van John Hyatt. En vorige week toen heb ik een aantal uh, vragen gesteld over uh, John Hyatt van uh uh, die keer dat hij in de Nederlandse hitparade stond, met welk nummer dat was? Nou, dat was dan inderdaad met uh, Have a Little Faith in Me, wat uh, die ooit in de Nederlandse top 10 had gezongen. En ik liet je dus deze keer een andere versie horen. Namelijk Deniva, die van Denise Janna. Uh, Denise Janna, die trouwens op dit moment in. Uh... Uh, Guyana is, omdat zij daar aanwezig moet zijn, of moet zijn. <laughs> Ze is daar in ieder geval gecontracteerd voor het Cayenne Jazz Festival... dat uh, morgen plaatsvindt, Denise Janna. Maar goed, in ieder geval terug naar uh, die John Hyatt, Dirty Jeans en Mudside Hints. Um, degene die de CD gewonnen heeft, dat is uh, Ernst-Jan van Loenen. En die woont in Eng Engelen. En Engelen dat is een plaatsje dat ligt uh, ten noordwesten van... Uh, Den bos maar dan weer onder de grote rivieren. Daar ergens. Dus onder de rook van Den Bos in ieder geval. De cd is inmiddels onderweg. John Hyde en wat ik liet horen van Dirty Jeans en Mudside Hymns dat heette Train to Birmingham. Got a wife Got a family Earned my living with my hand Rollin' is still That time Birmingham My daddy was a barber The most unsightly man He was born in Tuscaloosa He died right here in Birmingham Birmingham, Birmingham The greatest city in Alabama You can travel across this entire land There ain't no place like Birmingham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 ...stressen dat te vinden. De LP van Randy Newman... ...die uh, gaat over de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Satire over die zuidelijke uh, staten van de Verenigde Staten. Uh, Birmingham, dat is dan een plek. Een behoorlijk grote plek. Er wonen meer dan 200.000 inwoners... ...en dat ligt dan in de staat Alabama. Randy Newman, die zong erover. Ik heb zo dadelijk een vraag over Huub van der Lubbe. En... Als je die vraag goed weet te beantwoorden... dan kan je de nieuwe cd van De Dijk winnen. De cd die heeft als titel Scherp de Zijs. Laat ik daar eens een nummer van gaan draaien. Zwerven. Drukke tijden voor de dijk, want de afgelopen zondag ging de documentaire op het filmfestival in Utrecht in première. De documentaire onder de titel Hou Vast is uh, in de bioscoop te zien op dit moment. En ja, dat is natuurlijk het mooiste als je dat op een groot doek ziet. Maar als je daar de kans niet voor hebt, uh, niet getreurd. Want uh, 31 oktober, het duurt nog even, maar uh, ik zal je tegen die tijd waarschuwen. 31 oktober, dan komt hij ook op de televisie Hou Vast, de documentaire over de dijk. En dat zal dan uh, op een mooie tijd gebeuren. Om tien voor half negen op Nederland 2. Maar goed, nu even over Scherp de Zijs, de Radio 1-cd van deze week. Daarvan hoorde je dan het nummer De Zwerver. En die cd kan je winnen. Um, ik ga je een vraag stellen over Huub van der Lubbe. Huub van der Lubbe is naast een begenaderd zanger en componist ook nog acteur. Hij heeft ooit gespeeld in een hele belangrijke film... die zelfs een Oscar heeft gekregen. Ik wil van je weten in welke film speelde Huub van der Lubbe die uiteindelijk een Oscar kreeg voor beste buitenlandse film. Nou, mail die titel van die film naar De Nacht ging het anders. Je weet hoe je daar kan komen via www.vara.nl. En als je het goede antwoord weet... dan ben je misschien wel volgende week de bezitter van Scherp de Zijs, de nieuwe cd van De Dijk. Het is uh, half zes geweest en de vaste luisteraars weten dat onderhand wel zo rond de tijdstip... dan gaan wij aandacht besteden aan het uh, Franse repertoire. Ik laat je weer uh, drie songs horen uit uh, drie verschillende decennia. Wat heet Songs, Drie Chansons... Er komt er eentje uit de jaren zestig. Eentje die je kent in de Engelstalige versie van The Fortunes. Je krijgt een Canadese bijdrage deze keer. En een spiksplinternieuwe song van een zangeres... die wel vergeleken wordt met Beyoncé en Alicia Keys. Maar eerst neem ik je mee naar de jaren zestig, naar Claude François. MUZIEK Dans tes yeux, tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. Il t'a quitté, et puis après, mon Dieu, tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. On commence toujours par pleurer. Toi, tu as tes problèmes, moi j'ai les biens, et moi de mon côté je t'aime, et toi, tu as tes problèmes, moi j'ai les biens, et pourquoi après tant d'amour? nest ton pas aimé en retour De moi, tu as tes problèmes, moi j'ai des miens Toi tu es triste et moi je n'ai De toi, tu as tes problèmes, moi j'ai des miens C'est quand les feignes sont tombées Sera à nous et tes problèmes seront les miens et tes problèmes seront les miens. Just Ik ben... Dat is de naam van de zangeres, Tal, T-A-R-L. En dit is dan de nieuwe single van haar, En Avance. En er komt ook een album van haar aan, Tal, On Avance. En daarvoor hoorde je oud werk uit de jaren zeventig. Van de Canadese Kate N McGarrigal, Naufragé du Tendre. En uit de jaren zestig was, nou ja, dat had je denk ik wel herkend. Uh, Claude François, die een vertaling zong. Een letterlijke vertaling van You've Got Your Troubles and I Got Mine. Oftewel, Tu as tes probleem... Gilles Lemien. La <lacht> Letterlijk kan het niet. Je zou er een tien voor kunnen krijgen op school. <lacht> Dit is Nacht Giendans bij de Vader op Radio 1. Jolie Bessie, laten we daar eens even naar luisteren. Van vorig jaar Apartment, de titel van de song die ze bracht. Dame Shirley Bessie, moet ik eigenlijk zeggen. Want de dames in de adelstand verheven. Fans van Shirley Bessie, let even op vanavond op BBC Two. Heel uh, aandacht voor deze zairesse. Om tien uur dan is er een, uh, een, een, een dramaserie over haar. Uh, over de opkomst van haar uh, carrière. Dat begint om tien uur en dat duurt tot elf uur. En tussen elf en. 1 uur, dan is er uh, aandacht voor nieuws en actualiteiten op BBC 2. En daarna dan gaat het verder met onder andere een optreden op de Electric Proms. En daarna nog een uh, documentaire over Shirley Bessie. Dus fans van de uh, Dame Shirley Bessie vanavond in ieder geval vanaf 10 uur kijken naar uh, BBC 2. Wat is de overeenkomst tussen uh, Leg Valenza, Wim Kok en Sergio Berlusconi? Nadat nou, ze alle drie wat met politiek te maken hebben, mm. dat mag duidelijk zijn. Maar ook, ze zijn alle drie vandaag jarig. Jawel, Silvio Berlusconi, 77 jaar, Wim Kok, 75, en Legua Lenza, 68. De mannen van Fleet Foxes en Lorelai. Uh, Tom Waits, daar heb ik een tijdje geleden van uh, een nieuw nummer laten horen. Bad As Me and Bad As Me. Dat is ook de titel van een uh, cd die over drie weken uitkomt. En inmiddels heb ik ook een andere nummer uh, weten te bemachtigen... van die cd Back in the Crowd. Vergeleken met Bad as Me is Back in the Crowd een vrij rustig nummer. Luister naar dit allernieuwste product van Tom Waits. Gray. And if you don't Radio 1-premier, denk ik zo. Je hebt in ieder geval kunnen beluisteren de nieuwe single van Tom Waits, Back in the Crowd. En het staat op een album dat over drie weken uitkomt. Een LP, een CD die als titel zal hebben, Bad As Me. Tom Waits was dat hier op Radio 1. Lift me, won't you? Het sax solo van Tom Scott. Je worden Jazzman gezongen door Carol King in 1974. En het is te vinden op de LP Wrap Around Joy. En meer over Carol King. Uh, morgenavond. Na middernacht op BBC 4 een documentaire over uh, de beginperiode. Het begin van de carrière van Kelking King en James Taylor. Helemaal aan het begin van de jaren 70. Want dat is lachen, want Carol King is niet zo erg veranderd, maar James Taylor daarentegen. Hij heeft op dit moment een biljartbal. En in het begin van de jaren zeventig had hij haar tot op zijn schouders. En is nog. Dus de, als je hebt over metamorfose dan is het dat het inderdaad wel. Maar dat maakt de documentaire niet minder interessant. Een tegendeel zou ik haar zelf zeggen, want de muziek is nog steeds voortreffelijk van zowel Carol King als James Taylor. Goed, dit was de Nacht ging het anders hier bij De Vader op Radio 1. Het muziekprogramma met daarin ook opnamen uit de eigen archieven van De Varen en andere omroepen. Volgende week een nieuwe aflevering van dit uh, programma. En De Varen die is er straks om 11 uur weer. Tussen 11 en 12 is Felix Meurders op deze zender aanwezig met de gids.fm. En daaraan vooraf gaat Premtime, Goedemorgen Nederland... en het Radio 1-journaal met uh, Lara Renze en uh, Marcel Oosten... We zijn er volgende week weer in de nacht van woensdag op donderdag. Mijn naam is Groen Koenens. Dus ik zou ze zeggen: geniet er even van. Van al dat mooie weer. Want we weten of, of we dat volgende week nog hebben. In ieder geval, een mooie dag verder. De groetjes. Hoi.